Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij schoten in een tram in Utrecht vanochtend is een onbekend aantal zwaar gewonden gevallen en mogelijk is er ook een dode, zegt de politie. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid heeft dit alle kenmerken van een terroristische aanslag. De gemeente Utrecht, de politie en het OM adviseren iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is, omdat nieuwe incidenten niet worden uitgesloten. De schoten werden om kwart voor elf vanochtend gelost in het westen van Utrecht op het 24 Oktoberplein in een tram. Berichten over andere schoten dan bij het 24 Oktoberplein kloppen niet, zegt de politie. Maar de Nationaal Coördinator Terrorisme, en Veiligheid, de NCTV, sprak op een persconferentie wel over schoten op verschillende locaties. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht staat tot vanavond zes uur op niveau vijf. Dat is het hoogste dreigingsniveau. De raad van Marokkaanse moskeeën adviseert om moskeeën te sluiten. Er is volgens de NCTV in ieder geval één dader en die is nog voortvluchtig. Of er meerdere daders zijn is niet bekend. De politie zou een rode Renault Clio die werd gezocht inmiddels hebben gevonden... maar dat heeft de politie nog niet bevestigd. En in dezelfde wijk zijn antiterreureenheden aanwezig. Die hebben zich verzameld bij een flat aan de Trumanlaan... De eenheden zijn met schilden een woning binnengegaan, maar daarbij zijn geen schoten gelost. De politie roept op om uit de buurt te blijven. De marechaussee is extra waakzaam bij Schiphol en andere vitale gebouwen. De manifestatie op het malieveld van de politievakbonden voor betere pensioenvoorwaarden werd vanochtend afgelast. En het Een Vandaag televisiedebat gaat vanavond niet door in verband met het opschorten van de verkiezingscampagne. De politie roept in een tweet op om beelden van de gebeurtenissen in Utrecht... niet op sociale media te zetten, maar om die naar de politie op te sturen. Het weer af en toe zon, ook kans op een bui, bij een graad of negen. Vanavond klaart het op en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen bewolkt en op de meeste plaatsen droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files.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 Zo werd het acht uh, over twee. Zalvoort, een hele goede middag. En welkom bij Zalvoort op zaterdag. We zijn er weer tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Met als eerste uh, na het nieuws van twee uur. Itchy Daily. En see it, see it. Jawel, drie uur lang vanuit de studio aan de tolweg 10A. Dit programma. Goedemiddag, Albert-Jan. Ja, goedemiddag, Rob. Ik moet even misbruik maken van, van mijn uh, functie hier vandaag. Oh, want ik kan weer een uh, pizza verdienen. Dus ik moet bij deze eerst even de groeten doen aan Annette, Anne-Claire, Daan, Martijn en Vilou. Dat levert mij met een pizza en een biertje op. Dus Kijk, dat scheelt. Heel goed. Deze, Heel goed. Maar dan wel in Spanje, hè? Ik bedoel, niet hier in Nederland, in Spanje. Dus in de vlucht, inclusief vlucht. Jong, goed, dat was hem even. Uh, wat gaan we doen? Drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. Uh, we hebben een bomvol programma vandaag. En uh, dankzij onze collega Jaap Koper hebben we uh, interviews met niemand minder dan Jan Lammers, Rob Do Robert Dorenbos. Rob Campus, en uh, dat heeft alles te maken met afgelopen maandag. Want toen had de Lions een, een, een race dag georganiseerd op het uh, circuit. Ik heb het dan over de Lions Zandvoort. En uh, tijdens aan het einde van de dag was er zelfs een, een heus Formule 1 café. Met ondergetekende, zoals gezegd, Jan Lammers, Rob Doornbos, Rob Campus, Michel Bleekemolen en Gijs van Lennep. En dat ging, uh, uh, daarna was er een grote veiling die 45.000 euro heeft opgebracht voor het Prinses Maxima uh, uh, Centrum. Daarover uh, dat loopt als het ware als een rode draad door ons programma heen, al die interviews. Ik kom daar uh, later in de uitzending uh, uitvoerig op terug. Goed, um, wat ga daarnaast hebben we natuurlijk de standaard uh, uh, onderdelen. Zoals rond de klok van, rond de klok van half vier. Ik kan het niet exact zeggen. Uh, de evenementenagenda voor de maand maart. Uh, blijft het weer zo? Wordt het beter? Wordt het slechter? U hoort het allemaal, rond de klok van half drie... tijdens de enige uh, weerbericht wat wij hier in Zandvoort bezigen op dit moment. Naast uh, de, de meteopagina van onze gewaardeerd collega. Goed, half drie, het uh, weerbericht. Uh, Dier van de week, half vijf, die is blijven staan. Elvis, Elvis zit nog steeds in het dierenhuis. Oké. Okay. Dat is zo sneu. Het wordt hoog tijd dat Elvis... Dus vandaag, deze week, uh, in de herhaling. Elvis, het gedicht van de week. Ik heb een, een, een hele lastige voor je... Uh, ik, het enige wat ik ga zeggen over het gedicht van de week om kwart voor vijf is 15 mei 2016. Weet jij nog wat er toen gebeurde? Nee. Nou, daar, heb, daar heb je ruim twee uur tijd over, over na te denken. Uiteraard ook natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. En uh, rond de klok van half vier komt Theo van der Laan uh, aanschuiven. En die is lid van de Lions Zandvoort. En is een van de gastheren geweest afgelopen maandag tijdens... Uh, de race dag uh, in het, ka in het uh, kader van het Prinses Maxima Centrum. Met hem gaan we daar eens even over praten. Wat, wie zijn de Lions? Wat doet de Lions? En uh, hoe kiezen zij hun goede doelen uit? Het motto van de Lions Zandvoort is We Serve. Daarover meer rond de klok van half vier vanmiddag. Uh, er wordt ook gevoetbald. SV Zandvoort. Ja, komt hij Tegen Arsenal. Ja, ja ik, Nee, een heu ik, ik bedoel een heuze topper. En daar is voor ons aanwezig Joop van Ness op Duintjesveld... Om tien over drie gaan we voor de eerste keer schakelen met Joop en live verslag van deze wedstrijd. Kwart over vier, natuurlijk, pit report. Want langzaam maar zeker worden de nachten wat korter. Want we moeten natuurlijk kwalificatie, de trainingen en kwalificaties volgen. En morgen is het zover. De eerste race van de Formule 1 vanuit Melbourne, vanaf Albert Park live. Die uitzending begint morgenochtend om 5 uur. Weet je dat Rob? Ja, dus natuurlijk. Op... Was jij vanmorgen ook zo vroeg thuis voor de derde vrije training. Nee, die heb ik gemist. Die heb ik gemist, die maar ja. wel de kwalificatie. Wel, de kwalificatie. Uiteraard de kwalificatie. Na ja, 7 uur, hè ja, was dat. Daarover natuurlijk rond de klok van kwart over vier meer. Wellicht nog, nog een stukje sport kort, maar alles een beetje onder voorbehoud. Want de rode draad vandaag is natuurlijk. Uh, de dag die de Lions Club had georganiseerd ten bate van het Prinses Maxima Centrum op Circuit Zandvoort. Met daarbij de behorende interviews van leden van het u welbekende Formule 1 café. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender. ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert. -Jan. Kortom weer drie uur lang vol met informatie bij CFM en ook muziek. Hier is Clean Bennett. De single van Clean Bendits en Demi Lovato. Je ZOLO. Ja, zo dadelijk het nieuws bij CFM op de zaterdagmiddag. Maar eerst gaan we even lekker dansen met Tavares. Het blijft gewoon goede muziek, hè? de we oude muziek van Tavares. En dan take away the music. Nou, Albert Jan zei het net, straks om drie uur gaat hij beginnen hier in Zonvoort. De wedstrijd SV Zonvoort tegen Arsenal. Dat is de nummer zes, dat is FC Zonvoort tegen de nummer drie. En uh, Arsenal, nee, niet afkomstig uit uh, Engeland, uh, Albert Jan. Oh. Maar wel gewoon uit, uh, uit de hoofdstad van uh, Nederland, Amsterdam. Het is tijd voor het nieuws in het kort nu. De gemeente Zandvoort hoeft geen advertentie op de voorpagina... van de Zandvoortse krant en het Haarlemse Dagblad te plaatsen... waarin ze onrechtmatige uitspraken van het college van BMW... over de integriteit van oud-wethouder Michiel Demmers, Demmers eh, recht zet. Ook hoeft de gemeente geen schadevergoedingen te betalen. Burgemeester Niek Meijer verklaarde tijdens de rechtzitting al... dat hij nog eh, een ander lid van het college ooit heeft gesteld... dat Demmers niet integer zou zijn geweest. Dat was hooguit een interpretatie van anderen, verklaarde hij. Wel nam het college Demmers op zijn manier van handelen rond de herontwikkeling van het Watertorenplein kwalijk. Het was reden tot een vertrouwensbreuk. Rechter stelt dat het college in deze op alle punten in het gelijk werd gesteld. Nog eens 70 filialen van Intertoys sluiten eind mei hun deuren. Ook het filiaal in Zandvoort staat op de lijst van filialen die alsnog zullen gaan sluiten. Dat meldt de Financiële Telegraaf. Het failliete Intertoys werd eerder deze maand overgenomen... door de Portugese investeerder Swan. Die gaat de speelgoedwinkelketen flink afslanken. Het is nog niet duidelijk hoeveel winkels uiteindelijk blijven bestaan. Voor het faillissement telde Intertoys 286 eigenvestigingen... en 100 filialen in handen van franchise-nemers. Dus helaas, eind mei ook afscheid, kunnen we afscheid nemen van Intertoys Zandvoort. In Zandvoort zijn Grieks restaurant Zara's Zandvoort en Meijer aan Zee als winnaar van de restaurantverkiezingen Zandvoort uit de bus gekomen. Eén restaurant wint de award voor de meeste stemmen en de andere restaurants mag de prijs voor de hoogste waarderingscijfer in ontvangst nemen. Tijdens het awardfestival op 15 april wordt bekendgemaakt welke restaurants welke titel heeft gewonnen. Ook voor de provincieprijs is Zandvoort nog goed in de race. Per provincie zijn tien restaurants genomineerd. En voor de provincie Noord-Holland zijn er maar liefst twee restaurants af afkomstig uit Zandvoort. Een geweldige prestatie. De provincie, de provinciewinnaar wordt bepaald op basis van de combinatie tussen het aantal stemmen en het gemiddelde waardering. Het aantal stemmen telt daarbij voor 60% mee van het gemiddelde en, voor 40, en het gemiddelde waardering voor 40%. In Zandvoort zijn Zara's en Teet Café Zand genomineerd. Dus meer nieuws daarover op 15 april. Op de stranden van Zandvoort tot Egmond Zee is afgelopen week paraffine aangetroffen. Paraffine is een witte kaarsvetachtige substantie die door olietankers wordt gebruikt als schoonmaakmiddel. Door de harde westenwind van de afgelopen dagen is dit middel op het strand terechtgekomen. Rijkswaterstaat heeft de vervuiling onderzocht. De totale hoeveelheid paraffine blijft onder de grens van 5 kub. Hierdoor is, het, is, niet, uh, is niet Rijkswaterstaat maar de gemeente verantwoordelijk voor de schoonmaak van het strand. Paraffine is niet giftig, maar hondenbezitters 100, 100 bezitters moeten opletten... dat hun, hun viervoeters het niet opeten tot zover. Dankjewel je Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook naar te lezen op de ZFM-app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu. Hè. Gewoon even naar de Play Store, App Store of Windows Store gaan. Tik ZFM Zandvoort in en je hebt de app op je telefoon of tablet. En wij gaan weer een lekkere plaat draaien. Hier is Crush en House Arrest. single for Crush en House Arrest gingen we terug naar 1987. Alweer heel veel jaren geleden. Blijft een leuk plaatje om te draaien op de radio. Vandaar dat je hem hoorde op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, afgelopen maandag was een speciale dag op het circuit. Ja, en ik gaf het al aan in de opening van dit programma... Is dat, dat dit als een rode draad door ons programma loopt... de komende nog 2,5 uur. Want we hebben diverse interviews dankzij onze collega Jaap Koper met diverse hoofdrolspelers in de zaken het racegebeuren... en van de Formule 1 in de komende tijd. Dus de Lions Club Zandvoort heeft afgelopen maandag op het circuit Zandvoort... 45.000 euro opgehaald voor het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Ambassadeur en oud-Formule 1-coureur Robert Doornbos... heeft een cheque met een geldbedrag in Bernie's Bar Kitchen... op het Zandvoort-circuit uit handen van de Lions Club Zandvoort... in ontvangst mogen nemen. Een speciale Formule 1 café was een van de hoogtepunten die dag. Tijdens deze aflevering liet vooral Jan Lammers... de voordelen nog eens doorschemeren op het Zandvoortse circuit. In een mogelijke Formule 1 weekend verwachtte beoogd we directeur sportief... van de grote prijs van Nederland op het circuit Zandvoort dan een weekend... goed is voor ruim 150.000 bezoekers. Op zondag zijn het volgens Jan Lammers alleen al 80.000 uh, bezoekers. Ook Michel Bleekmolen maakt zich weinig zorgen... over de problemen rond Zandvoort. We praten over een weekendje... Er wordt allemaal zo'n over overgemaakt. Het valt heel goed op te lossen. We hebben treinen, we hebben bussen. Mensen kunnen op een afstandje parkeren in Haarlem. Als daar een goede verkeersregeling komt... dan hebben we helemaal geen problemen. Al dus bleke molen. En zoals gezegd, onze collega Jaap Koper... heeft een aantal interviews met de, met de betrokkenen gehad... afgelopen maandag. En, en heeft een uitvoerig interview gehad met Jan Lammers. En dat hebben we in drieën geplakt. U krijgt nu eerst deel 1. En dan, dan spreekt Jan Lammers zich uit over hoe, hoe uh, je zou moeten handelen als organisatie ten opzichte van de politiek. En ook kijkt hij uit wat het eventueel zou betekenen... als hij directeur sportief van de Formule 1 Zandvoort zou worden. Bij deze Jan Lammers, deel 1. Het is de dag dat uh, er geld op wordt gehaald door de Lions... voor het uh, Prinses Maxima Center. Maar er is nog veel meer wat eraan vastzit. Want er wordt ook nog een Formule 1 café uh, opgenomen...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 Als ik daarnaar kijk, dan denk ik, dat er moet nog een hoop gebeuren om de geesten een beetje rijp te krijgen. Ja, nou goed, kijk, GroenLinks, GroenLinks die, die, die, die, die, die, die, die komt natuurlijk met argumenten die vanuit een GroenLinks perspectief gewoon logisch zijn. En, en, en, en, en ja, dat is ook goed, hè? Want, want wat ik in het twistgesprek ook al zei, is dat... dat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 He, er zijn natuurlijk niet zoveel Formule 1 coureurs uit Zandvoort en die hier een paar keer prijs gereden hebben. Dus wat dat betreft uh, is die vraag wel logisch. Uh, objectief ben ik natuurlijk niet in dit verhaal. Dat probeer ik wel te zijn, want ik vind, uh, objectiviteit vind ik iets, iets geweldigs en dat probeer ik ook te echt te zijn.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 Zaterdagmiddag Of de maandagmiddag. Als je naar de herhaling van dit programma luistert. Deden we met de Roadsforts. En de Katli Toy. Die het Inmiddels vijf uh, over half drie. Tijd voor het weerbericht. Ook dit weekend is het uitermate wisselvallig. Met op deze zaterdag eerst weer geruime tijd regen. Later vanochtend uh, wordt het droog. Maar vanmiddag is er nog wel een enkele bui mogelijk. Pas aan het einde van de middag klaart het vanuit het zuiden op. De zuidwestenwind is weer duidelijk aanwezig en waait vrij krachtig tot krachtig over land... en hard tot stormachtig aan zee... met kansen op zware windstroten tot 90 km per uur. De temperatuur stijgt eh, vandaag naar een graad of 11. Vanavond zijn er opklaringen en is het droog. Vrij snel neemt de bewolking weer toe... en vannacht gaat het vanuit het westen weer regenen. De zuidwestenwind blijft stevig doorwaaien... en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen starten we wederom met regen... maar al snel daalt, eh, draait eh, het om flinke buien. De zon schijnt ook geregeld... En er waait een matige tot vrij krachtige en een zeekrachtige west- tot zuidwestenwind. De temperatuur houdt het bij een graad of 10. Na het weekend gaan we profiteren van hoge druk. Maandag komt het nog tot enkele buien en het wordt maximaal 8 graden. Vanaf dinsdag blijft het droog, schijnt de zon geregeld en gaat de wind eindelijk liggen. De temperatuur gaat omhoog van 10 graden op dinsdag naar ongeveer 15 aan het eind van de week. Al dus Rico Schreuder. En dan gaan we echt richting voorjaar op Jan. Lekker. Langs, langzaam. Langzaam maar, maar zeker, zeker komt het helemaal goed. Weer is te lezen op meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Zie je straks weer meer met Jan Lammers uiteraard, maar eerst weer meer muziek. Hier is Kygo en heb je nou. It's all gone Just a matter of minutes Before the sun goes down We're afraid to admit it But I know you know Know That We have known better but kept on trying And it's time that we see it The fire's dying out. can't believe that I see this We're out of chances now And I just want you To know that En als je de 40 beste hits van Europa wilt horen, dan luister dan ook vanavond weer naar CFM, Je Eigen Lokale Radio. En dan hoor je ze bij de Euro Breakdown tussen 7 en 9 uur. Gepresenteerd door Mike Bullet. Nou, dit was Sneertje, Jordi Keigo en Sandra Lavasso. En Happy Now. Afgelopen maandag veel activiteit op het Circuit Sanford met een geweldige resultaat. Die 45.000 euro, Albert jan Klopt, dat was grandioos en het waren mooie items. Maar ik ga niet alle, alle, alle uh, items voor de voeten van uh, Theo van der Laan, lid van de Lionsstand, voor die om half vier jaar aanschuift. Hij mag zelf ook wat, uh, <laughs> wat, in, wat inbrengen over die afgelopen maandag. Wat wij gaan doen is: we gaan samen met onze verslaggever uh, Jaap Koper terug naar afgelopen maandag, naar de, het tweede gedeelte wat, uh, met het interview wat hij had met Jan Lammers. En een aantal items die in het tweede gedeelte aan de orde kwamen was... hoe ga je eigenlijk met de pers om? Deel 1, heeft u kunnen horen. Hoe ga je met de politiek om? En hoe, ga je, hoe sta je tegenover de politieke standpunten ten aanzien van het circuit Zandvoort? In het tweede deel gaat hij in over hoe je met de pers om moet gaan. Kijkt hij ook een beetje vooruit naar het Formule 1 seizoen van 2019. En wat wellicht de beste racestrategie zou kunnen zijn... En wat, Max, wat hij verwacht van Max in het nieuwe race seizoen. Jan Lammers, deel 2.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 Nou, dan krijg je op zondag dan hebben we de Grand Prix en dan krijg je eh, te zien van, van hoe is je bandenkeuze al voor het raceweekend geweest. Hè? Heb je de goede banden geselecteerd, heb je de goede strategie bepaald. Nou, dan, eh, dan krijg je dat eh, zij ook nog efficiënt met zowel de benzine als de banden om moeten gaan. Kortom, het racebeeld, eh, dat kan in één keer ervoor zorgen dat degene die zich als vierde gekwalificeerd heeft, een fantastische racestrategie eh, heeft. En ook moet je de vaardigheid hebben om eh, te improviseren.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 He, is hij de enige op sliks en de andere staat op regenbanden, weet je, winnen met geluk of gewoon op kracht. He, en, en ja, of hij, uh, hij wint er met geluk één en als hij op kracht er één wint, ja, dan kan hij er wel vier of vijf winnen. En meedoen voor de top 3 van, uh, van het WK. Dus, dus we kunnen er geen zinnig woord over zeggen, maar ook hij zelf niet, hè. Goed, dankjewel. dankjewel. fight. We laten nog wel even door hoor. Lekkere muziek uit de jaren 80. Starship was dat en wie Build This City. Ja, we zitten midden in afgelopen maandag op het circuit. In de gesprekken met Jan Lammers, Albert-Jan. Ja, en het uh, derde gedeelte van het uh, interview met Jan Lammers, wat Jan Lammers uh, had... Door, door onze collega Jaap Koper. ging met name even over een stukje terugblik op de historie van de carrière van uh, Jan Lammers. En wat het zou moeten betekenen... en Jan Lammers kan het, spreekt dan ook uit ervaringen... als je als Nederlandse Formule 1-coureur... Je, je race in je eigen land houdt. Hè? Dat je dus in je eigen land moet gaan racen. Dat is het mooiste. En nou, dat is dus best wel druk <laughs> in je eentje... om het zo maar eens te zeggen. Hij heeft het dus meegemaakt in het verleden. En uh, stel dat het de, de, de Formule 1 uh, naar Zandvoort komt... dan krijgt Max hetzelfde euvel... Want je wordt natuurlijk van links naar rechts. Wat Jan Lammers daarover te zeggen heeft, dat hoort u in. En, en nog even, hoe gaan coureurs verder om met de pers? Dat allemaal in het derde en laatste deel van het interview wat Jaap Koper, onze collega, had met Jan Lammers afgelopen maandag. Formule 1, je zei het al, eh, je hebt er zelf eh, in gereden. Het is vandaag, ja, vandaag de dag, het is als we het opnemen, is het 11 maart 2019. 40 jaar geleden reed jij in zo'n.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 Ja, absoluut, absoluut. Ik, ik, ik weet niet hoe, hoe Max dat inmiddels ervaart, omdat hij heeft wel meerdere thuis Grand heeft. Ik bedoel, zouden we een Grand Prix in Nederland krijgen, en dan heeft hij dus er zo'n beetje drie natuurlijk. Hè. Dan heeft hij Nederland, België en Oostenrijk. En eh, ik, ik moet zeggen, Max die gaat er altijd goed mee om. En het eh, mooie en het leuke van Max is natuurlijk, dat, dat of je hem nou gewoon eh, ja, in de wandelgangen tegenkomt of, eh, of voor de camera zet. Max is altijd hetzelfde, gewoon hij eh, reageert niet op zijn succes.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 Dat was Jaap Koper, onze collega, in gesprekken met Jan Lammers afgelopen maandag. Nou, over afgelopen maandag straks in het volgende uur veel meer.